Het is zeven uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De zendmast in Loke, kan waarschijnlijk morgen... aan het eind van de dag weer in gebruik worden genomen. Dat verwacht eigenaar Novak. Gisteren ontstond er in de mast brand... waarschijnlijk door oververhitting van een kabel. De mast werd daarop uitgeschakeld. Volgens Novak is er geen enkel verband met de brand in de mast bij Smilde. Een absurde samenloop noemt het bedrijf het. In Assen zal de komende dagen een noodmast worden geplaatst op het terrein van de Johan Frieso kazerne. Die wordt 100 meter hoog en gaat een aantal functies van de mast bij Smilde overnemen. Personeel van Defensie gaat helpen bij het bouwen. Sinds de branden in de zendmasten laten ontvangst van radiozenders de mensen over. Ook tv-kijkers met digitennen in het noorden van het land hebben problemen. In Los Angeles zijn de voor vandaag gevreesde kolossale files uitgebleven. De belangrijkste snelweg bij de stad, de Interstate 405, is ruim twee dagen dicht wegens werkzaamheden. De autoriteiten en bewoners waren bang voor een enorme verkeersopstopping in Carmageddon. Maar veel automobilisten hebben voor het openbaar vervoer gekozen of ze zijn thuis gebleven. Het stadsbestuur had dat de inwoners in een wekenlange campagne ook aangeraden. In de laatste Pyreneeënrit in de Tour de France... heeft Thomas Veuclair alle aanvallen op zijn gele trui afgeslagen. Veuclair eindigde in de kopgroep... en verloor geen tijd op de kanshebbers op de eindzege. De ritzege op Plateau de Bijen, een berg van de buitencategorie... ging naar de Belg Jelle van Endert. Die veroverde daar ook de bergtrui mee. Rabo Renner Laudens Den Dam kwam vandaag hard en val. Hij reed de rit wel uit, maar de ploegleiding houdt rekening mee... dat Van Dam morgen niet meer start. Het weer. Van het westen uit flink wat regen. De neerslag trekt vannacht via het weg. Overdag bij 20 graden wisselend bewolkt met buien, maar ook perioden met zon. En de komende week blijft het wisselvallig. Tot zover het NOJ-Journaal. Verkeersinformatie. Zijn files gemeld op de A7? Horen richting Zaandam. Daar is het knooppunt Saandam de, bij het knooppunt Zaandam de verbindingsweg dicht. De A15? Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giezendam en Sliedrecht-Oost. Twee kilometer file door een ongeluk.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 Morgen in het Filosofisch Quintet gaan we het hebben over de vraag... of het terecht is dat voor gelovigen andere rechten gelden dan voor niet-gelovigen. En of dat nog van deze tijd is. Filosoof Ad Verbrugge en ik praten met Wieber van den Burg... Marca Valenta en Paul Cliteur. Zondagmiddag 5 over 12 bij Omroep Human op Nederland 1. Het Filosofisch Quintet. Dit is Radio 1... Het Radiolab. Roodplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Winfried Baaiens. Goedenavond. Laat een bekende sportverslaggever los op een onbekende locatie zomaar ergens in Nederland. Wat krijg je dan? BNR's die in allerlei formats praten over hun leven, over hun begrafenis en over hun dood. Kinderen met een moeilijke vraag krijgen antwoord van professionals. En weten BN'ers wel hoe er echt over hen wordt gedacht? Dat allemaal vanavond in het Radiolab. Dit is tot negen uur het Radiolab. Radio 1 broedplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Thomas Lars Blomberg, die luistert met een kritisch oor vanavond mee... Met naar alle ideeën die langskomen, is onderweg naar de studio op dit moment. Thomas, goedenavond. Ja, dan ben ik op de A1. Sneller dan geluid, maar niet snel genoeg om op tijd in Hilversum te zijn. Ik zie wel borden hier, Soester, Baren, Noord, Hilversum. Dus ik ben in de buurt. Ja, ja dan heb je de goede weg gekozen. Nou, we, we, we verwelkomen je zo meteen hier in de studio. Jij bent natuurlijk uh, radioman puur Zang, al dertig jaar lang uh, in het vak. De begindagen onder andere bij Felix Murders en Frits Spits. En die noemde je dan in het begin altijd de dikke Blomberg, toch? Ja, dat valt wel mee hoor tegenwoordig. Maar, uh, ja. waar, kwam het, waar kwam het vandaan? Ja, van de dikke van hè? Want jij wist alles? Uit mijn hoofd. Ja, tegenwoordig kun je alles op internet vinden, Maar ik wist het zo'n beetje uit mijn hoofd. En Frits, die, Frits, Frits die vond dat zo indrukwekkend. Die uh, wilde mij als een soort, ja, soort uh, geuzenaam geven. De ja. dikke bloemwerk. Een wandelende muziek um, Maar ook een, een goeroe in de radiowereld. Uh, nationale hitparade en de Hitweek. Dat kennen we allemaal nog. Wellicht van de KRO was dat. En nu bij uh, Omroep Gelderland. Zit je de hele dag radio te luisteren en te maken? Nou, van tegenwoordig wel nee, maar okay, met het internet dan kun je ook heel veel, nou, bijna alles ook horen uit uh, de grote landen, de grote radio's, Amerika en Engeland. Mm -hmm. Dus daar, uh, ja, daar ben ik wel mee bezig hoor. Ja. Ja, jij verplaatst over de grens heen dus? Dankzij dat internet, maar ja, vroeger ook natuurlijk al uh, dat je de Engelse stations kon horen op de middenvol. Maar ja. uh, tegenwoordig winter dan kun je ook heel veel uit Amerika oppikken. Oké, oké. Een radiokenner dus. En uh, we gaan vanavond luisteren naar nieuwe ideeën. Waar ga jij met name op letten? En toen was er veel lawaai vanaf de snelweg, maar Tom Blomberg is er even niet meer. Tom, ben je er nog of niet? Ja, ik ben nog wel. Ik hoorde je vraag eerlijk gezegd even niet. Oké, okay, nee, waar ga je op letten? Want we gaan natuurlijk allemaal nieuwe ideeën horen, allemaal radio-ideeën. Waar ga jij specifiek op letten? Waar ik echt op ga letten is of er genoeg respect uh, doorklinkt voor de luisteraars. En ook of er uh, creatieve en originele ideeën uh, langskomen. Kijk, respect voor de luisteraar. Um, jij bent uh, een kritische uh, luisteraar um, overigens vrijblijvende mening geef je, want uh, u thuis bepaalt mee wat uiteindelijk hier op Radio 1 komt. Er zijn 30 plannen ingediend um, door allerlei programmamakers... en 12 zijn door de eerste selectie heen gekomen. En deze maand komen die allemaal op dit tijdstip uh, bij Radio 1 langs. Mocht je nou ook je mening willen geven... dan kan natuurlijk via Twitter, het Radiolab of hashtag Radiolab. Maar je kan ook mailen radiolab radio1.nl. U luistert naar het Radiolab met Winfried Wajens. We gaan naar het eerste idee. In een razend tempo vertellen wat er voor je ogen afspeelt. Dat is natuurlijk hartstikke lastig, maar de sportverslaggevers kunnen dat als geen ander. Denk maar aan de mannen die nu het verslag doen van de Tour. Je hoeft je ogen maar dicht te doen en je ziet wat er op het voetbalveld of op de weg gebeurt. Zelfs de judomat komt volledig tot leven. Laat een sportverslaggever los op een willekeurige plek in Nederland. En aan ons is het raden waar die staat. Een programma-idee van de VPRO. Gerrit Kalsbeek. Raad een gebied of niet? Ofwel een loflied op de sportverslaggever. Ditmaal met Andy Houtkamp. Donderdagmiddag, vijf over twee. Een, uh, een Brink. En dan heb je heel veel Brinken in Nederland. Maar dit is wel een, een aparte, vind ik. Ik zit op het terras van Grand Café, de Kerkbrink. In een, uh, een plaatsje. In het midden des lands. En als je zo om je heen kijkt, dan ja, gaat de tijd zelfs even terug. Misschien wel een paar eeuwen terug. Ik, ik kijk bijvoorbeeld recht tegen een muziektent aan. Zo'n ouderwetse muziektent die toch heel nieuw is. De, de klinkertjes waar, waar het opgebouwd is, die zien er prachtig nieuw uit. Eigenlijk jammer, ik had liever wat hout daar gezien. Want ook eh, het dak van de muziektent, ja, dat is dan wel hout. Eh, maar het is toch net iets te nieuw. Maar toch leuk, midden op zo'n brink. Met eh, een doorkijkje door de muziektent naar de Pauluskerk. Een, een prachtige witte kerk met een, met een mooie toren erop. Een haan bovenop van goud. Nu is goud niet echt mijn kleur. Zilver vind ik bijvoorbeeld veel mooier. Goud is zo, ja, dikdoenerig. Maar als ik daar naar kijk, dan, ja, dan mag het op een kerk. Op zo'n kruis. En die kerk staat naast het gemeentehuis. Een, ook weer, ja, het ziet er nieuw uit. Het, is, het zou een oud notarispand kunnen zijn. Maar het is een, een gemeentehuis van dit uh, stadje, CQ-dorpje. Een winkelstraat met alles erop en eraan. Waar je ook komt in Nederland, je ziet dezelfde winkels hier ook. Van, van de Blokker tot de HEMA en, en de C1000. De ING-bank natuurlijk niet te vergeten. Rabobank is hier ook uh, redelijk groot. Omdat de omgeving van dit dorpje ook weer veel boerderijen kent. En ja... Waarom dit dorpje, dat is, dat is natuurlijk de vraag. Nou, het is een mooi dorpje, ik ken het nog niet zo lang. Alhoewel, ik kwam hier een paar keer per jaar... omdat mijn biologische vader hier woonde met zijn tweede vrouw. We hadden niet een geweldige relatie. Maar zo'n keer of drie, vier per jaar kwam ik hier wel. Maar dan gingen we eigenlijk nooit naar de Brink. En daar zit ik nu wel, na een, een, een zware wedstrijd... misschien wel de afgelopen jaren, sorry, <coughs> die ik heb moeten voeren... Innerlijk. Die wedstrijd van ratio tegen gevoel... na een relatie van 30 jaar... en gevoel heeft, uh, heeft gewonnen. En dan ga je op zoek naar, naar woonruimte. Want je gaat het huis verlaten. Je laat eigenlijk huis en haard achter. Uit vrije wil overigens, maar pijn doet het wel. Van hoge bergen naar diepe dalen. Dag in, dag uit... Zeker als het vers is en zeker als je geen, geen huis hebt. En dan kom je in zo'n dorpje terecht. Per toeval. En dan is dat een, een leuk dorpje om, om naar te kijken. Want ik zit dan op, die, op dat terras. En het is een beetje bewolkt. Dan weer schijnt de zon. Goh, lijkt wel de afgelopen twee weken in mijn leven. Nu weer eventjes een grote donkere wolk. Een aantal dagen geleden heeft het ook hier, zoals in heel Nederland, flink gestormd. Bliksemschichten gingen prachtig door de wolken. De mevrouw van de VVD zie ik daar lopen. Een wethoudster, die ik heel toevallig ken. Want het is een dorp, hier kent iedereen iedereen. En dat is toch wel weer eens heel anders. Ik, ik kom uit een, een, een gemeente met 150.000 inwoners. En hier wonen 24.000 mensen. En dan is dit uh, toch wel heel anders. Ik, ik zie ook de bloemenkiosk van Joël. Midden op de brink. Prachtige tuinplantjes liggen daar. Staan daar. Bloemen. Uiteraard bij een bloemenkiosk. Maar kleurige, fleurige bloemen. Veel wit, veel geel. Lijken wel zonnebloemen als ik het zo uit de verte zie. Tuterende auto's. Want de brink is een druk... Punt, hier komt alles en iedereen samen. Er is één rotonde in het dorp. En er staan op één weg, en dat is de buitenweg... en dat is ook een, uh, een sluipweg weer voor de A1... Uh, staan er drie flitspalen waarvan er altijd eentje werkt... maar je weet nooit welke. Hmm. Probleem, want je weet het pas of je werkt... als je daar iets te hard hebt gereden. En dan deze brink... Laat ik hem toch maar proberen te beschrijven. Want het is toch wel aardig. Je hebt al aan het begin verteld over die muziektent. Uh, een, een nieuwe oude muziektent met uh, bankjes ervoor. Nieuwe oude bankjes. Groen, gietijzer, uh, leuningen met zo'n krul eraan. Prachtig om te zien. Een ouderwetse vuilnisbak daartussenin. Ook groen, net als de leuningen van de muziektent. En rond het plein liggen uh, bollen zodat je niet met je auto dat plein zelf op kunt. Je kunt het proberen, maar ik denk dat dat uh, één keer lukt. En dan kun je met een andere auto kiezen. Want die bollen zijn, ja, het lijkt wel graniet. Een dubbele voetbal, zeg maar. Grijs graniet. Staande uh, naast een, een, een, een bloemenhouder van hout. En aan de andere kant een hele ouderwetse straatlantaarn. En wat is nou het grappige aan die straatlantaarn? Dat is... Uh, u kent ze wel, zo'n zo groene, mooie, gietijzeren straatlantaarn... met vormen eraan, gesoldeerd, zeg maar. Ik, ik ben niet zo technisch, dus ik, daar zal vast een heel mooi woord voor zijn. In de vorm van bloemen. En dan kom je boven terecht met een soort kapstokje eraan. Zo'n zo mooi, sierlijk uitstulpsel. En daarboven dingen die je wel eens in de tuin ziet staan. Een lamp dus, een, een, een soort waailicht. En dat wijlicht daar hoort natuurlijk een prachtige kaars in te staan... die s'avonds door een, een kaarsenontsteker wordt aangestoken... met zo'n lange, hele grote lucifer. Want dat ding is ongeveer drie meter hoog. Maar nee, hier zit een spaarlamp in. Ik, ik heb het hier nog niet s'avonds gezien, maar ik ben heel benieuwd. Want het lijkt me echt als een, een, ja, een, een hoop stront op een taart staan. Zo'n mooie oude lantaarnpaal. En dan zo'n spaarlamp erin. Het is echt vreselijk. Maar goed, overigens, ik zie in de muziektent nu een man met een camera staan. Dat zal wel een van de lokale omroepstichtingen zijn die maar eens even een mooi plaatje schieten. En hier kun je inderdaad mooie plaatjes schieten. En ook hier de mensen met een handicap. Er komt net een man voorbij lopen die luid zwaaiend en ook wat geld in ontvangst nemend... toch een, een, een mooi leven heeft, een bonitas in zijn handen. ...heeft uh, wat gekregen en kijkt eigenlijk heel gelukkig, zwaaiend om zich heen. Zwaait nu naar mij, dag meneer. Een, een lieve oude man die zo mooi zijn dagen kan vullen in dit uh, toch bruisende dorp. Het gemeentehuis, daar heb ik nog niet uh, verder over verteld, Het is een, een aardig verhaal. Want ooit kreeg ik een e-mail e van een jongen, een autistische jongen. Die woonde in Amersfoort, hier niet ver vandaan. En die was, eh, ja, hoe is het mogelijk, fan van mij op de radio. En die zou zo graag een keertje met mij willen bolen. Ja, bolen. Het zal wel, maar... Ik heb die eh, uitdaging aangenomen. Ik ben met die jongen gaan bolen in Amersfoort. Eh, een, een echte lieve autistische jongen. En, eh, die helemaal loskwam. Want ja, hij was met zijn held aan het bolen. Het was echt zo een... een ongelooflijk ontroerende avond... die ik met die jongen heb mogen meemaken. En hij was echt gelukkig. Het was een van zijn mooiste dagen... wat een potje bolen kan doen met een mens. Maar wat heeft dat nou met het gemeentehuis te maken? Nou, dat is heel grappig. Ik kreeg uh, maanden later... van diezelfde jongen een uh, e-mail... dat hij in een... klein plaatsje... in het centrum van het land... in het gemeentehuis een baantje had gekregen. Een baantje om in dat gemeentehuis koffie rond te brengen en uh, de post te bezorgen. En allemaal van dat soort uh, klusjes. Hij was zo gelukkig als iemand die net een miljoen had gewonnen. Hij mocht gewoon echt werk doen. En dat werk dat doet hij in dat gemeentehuis recht tegenover mij. Daar zit hij nu binnen. En dan denk ik van wat is het leven toch mooi. Wat is dat toch apart dat, dat je dan op zo'n brink zit. En allemaal van dat soort gedachten krijgt als je met een stomme microfoon voor je handen zit te mijmeren en al die mensen voorbij ziet lopen met boodschappentassen en met al hun problemen zoals ik ook natuurlijk met mijn problemen zit maar ja als je dan zo achter een colaatje of een kop koffie zit op een terrasje en het zonnetje gaat weer schijnen ja jongens de paulus ik, ik ben niet gelovig maar ligt er heel mooi bij Weet u welke plek Andy Houtkamp zojuist beschreef? Stuur uw oplossing naar instituut instituut.vpro.nl, postbus 6 1200 AA te Hilversum en maak kans op een eenvoudig prijzenpakket. <middels> Dit was een VPRO Radio-ideetje. Ja, je luistert naar een programma-idee van Gerrit Kalsbeek. Mocht u dit nou iets vinden, uh, of helemaal niks vinden... geef even je oordeel via radiolab.nl. Uh, u kunt er ook lid worden van het radiopanel. Of laat het even weten via de mail radiolab.radio1.nl. En Twitter kan natuurlijk ook hashtag radiolab. Gerrit Kalsbeek van de VPRO, goedenavond. Ja, hallo? ja een, een, een geniaal concept kunnen we toch al nu al zeggen. Ik neem aan, geboren uit grote passie voor de sportverslaggever. Nee, ik heb een ontzettende hekel aan sport. Ik heb helemaal niks <laughs> met sport. Nee, absoluut niet. Maar ik heb wel een ontzettende bewondering. Voor sportverslaggevers. Want ja. Ik vind het wonderbaarlijk hoe, hoe zij iets, hoe ze iets zien en het in praktijk en woorden kunnen omzetten. En, en misschien mag ik me nu even richten tot de leden van de jury en, en de geachte luisteraars. Mm -hmm. het, is, het is mijn bedoeling dat dit uh, terug zou komen, dat het wekelijks terug zou komen als iets. Het is dus eigenlijk, was mijn oorspronkelijke idee, om een sportverslaggever om die een keer Koninginnedag te laten doen. Ja, precies. Of, of prinsesdag. Want, ze zijn zo, want iedereen die wel eens de tv aan heeft voetballen... en toevallig de radio er weer aan had... Ja. Die, die hoort gewoon hoe, hoe, hoe knap ze dat doen. Gewoon wat ze zien gelijk in woorden omzetten. En vaak zijn ze nog geestig ook. Ja. Mijn idee is, mijn voorstel is... laat die mensen een keer koninginnendag doen, iets anders groots. En, en daarom heb je in dit geval die Houtkamp op een plek gezet... waar eigenlijk niet zoveel gebeurde om dan toch maar daar verslag van te gaan doen. Precies wat de hoop mensen denken: van nou ja, weet je, 10 minuten lullen. Maar ik daag iedereen uit. Dus ergens zitten en 10 minuten onafgebroken beschrijven en mijmeren. En, nou, het is razend knap. Ja. Ik, ik, uh, ik, ik wou dat wel eens, die kwaliteiten, wou ik wel eens in de andere omgeving zien. Want ja, het uh, sport, ik hou er echt niet van. Maar hoe, hoe zij dat doen, heb ik uh, een petje voor af. En waarschijnlijk, als je Andy Houtkamp en zijn collega's twintig minuten geeft, dan vullen ze ook twintig minuten. Want dat is natuurlijk een talent. Ja, dat is, dat is het onderbaardelijke talent. Ja, zeker. Is het Zou ook spannende... politieke kunnen gaan. Maar ja, In plaats ja. van stellen ze talent, talenten ten dienste van ons om dingen te beschrijven waar wij niet bij kunnen zijn. En dat... Uh... Ja, nou, daar is dit eigenlijk een ode op. Daarom is de ondertiteling, het is een gebied of niet. Uh -huh. De ondertiteling is een ode op de sportsverslaggever. Um, uh, is het um, ook spannende radio? Want ik hoorde veel details van bankjes en bloemetjes en uh, outfits van mensen. Je zou ja, je kunnen moet, zeggen, dat heb ik op een gegeven moment wel gezien en gehoord. Ik denk, ik denk je moet je dan overgeven. Je moet je ogen dicht doen... En je moet, uh, je moet je gewoon door, je, door die beschrijving laten meevoeren. En dan misschien dringt zich een beeld op van een plek die je kent... of waar je ooit geweest bent... En, en, en daarbij kan ik natuurlijk ook zeggen: het is een Radiolab. Het was een experiment. Ik wou mm -hmm. gewoon wel eens horen hoe ja. het zou zijn. Ja. En volgende week heb ik dus een. een, een, een, een dit, dit mocht twee keer. Mm -hmm. Volgende week heb ik een andere sportverslag hebben: Jos van Kuieren. En die doet het weer heel anders. En die had het ook een stuk zwaarder volgens mij. Maar uh, ja, nou ja, goed. Daar moet ik niet te veel over verklappen. Nee. Volgende week. Dat gaan we ja, volgende week horen. En dit is ja. dan het enige idee in het Radiolab. dat eigenlijk althans de makers daarvan eigenlijk niet willen dat het weer terugkeert hè, op de radio. Dat kunnen we dan wel zeggen. Tot nu toe niet. Nee, nee ja, maar precies. Laat, laat ze een keer koningin het dus Ja, jij wil ze in grote nieuwsevenementen horen. De sportverslaggevers van, uh, van Radio 1. Gerrit ja. Kalsbeek van de VPRO, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Graag. Dit is tot 9 uur het Radiolab. Radio 1 broedplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Voor de mensen die zich zorgen maken over Tom Blomberg... want die reed nogal snel over de A1. Hij is inmiddels bijna in het pand en schuift zometeen aan... en luistert mee met kritisch oren... en zal zometeen ook zijn mening geven over het idee wat je net hoorde. We gaan nu verder met een idee van BNN. Waarom pas een portret van iemand maken als hij dood is? Er zijn zoveel interessante mensen die nog leven. Dat is de gedachte van Frank van der Linden, radiomaker bij BNN. Daarom een portret van de springlevende tv- en radiopresentator... En ook nog eens een keer muzikant. En ook nog eens acteur, schrijver en vader, Erik Korton. Naast Korton hoor je ze ook nog zijn vrouw, Diana Snow. En radiocollega Koen Maas. En uiteraard, muziekman Korton laat ook nog zijn favoriete muziek horen. Ik, ik, heb, niet, ik heb niet heel veel vijanden. Maar als, als, je, als, als veel mensen je aardig vinden... zijn er natuurlijk ook altijd mensen die daar dan weer een schijtende schurfdekel aan hebben. Dus die zijn er wel. Maar ik, ja... Ik, ik heb altijd het idee dat mensen mij me wel overtuigd, dat men me wel aardig vinden. Het is ook wel iets waar ik mijn best voor doe. Want ik, ben, ik vind, het niet, vind het niet nodig om uh, aardig gevonden te worden, tenzij het echt nodig is, Heart of gold, but it lost its pride. Beautiful veins and bloodshot eyes. Nou, Erik is wel iemand die aardig gevonden wil worden. Um... Ja, dat is absoluut, dat, dat is aan de hand. Ik heb, wil, hoef bijvoorbeeld helemaal aan de gevonden te worden, door niemand niet. Dat is heel makkelijk. Dat je dan ook heel makkelijk kan zeggen, nou, heb ik gewoon geen trek in of daar heb ik geen tijd voor. Of, uh, en, en voor Erik is dat wel belangrijk, dat mensen een uh, nou ja, positief gevoel hebben bij het horen van zijn naam. Ik your face in another light. licht. you have to go and let it... Uh, als je met hem over een festivalterrein heen loopt of zo. En uh, er komen mensen op hem af van... Erik, oe, dit is mijn singeltje. Of, nou, dan, hij luistert, hij neemt het in, in ontvangst. En hij heeft, dat vind ik echt heel knap... hij heeft de gaven om dan ook, als hij die mensen later nog een keer tegenkomt... om ze te herkennen. En dan heeft hij het wel of niet geluisterd. Maar hij weet wel van, ah oh ja, daar, toen Lonens. Dat is wel een van zijn krachten. Ervan. Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Ik vind het heel vervelend als er een kutsfeer heerst... of als mensen denken, oh, god, daar heb je hem... Dat... Vind ik, dat vind ik gewoon ook niet leuk. Dat heb ik al vanaf uh, vanaf klein dat ik het gewoon liever leuk heb met mensen. En als dat dan ook daadwerkelijk zo werkt, dan, ben ik, dan, kan ik, ja, dan kan ik er alleen maar blij mee zijn. En is dat ook zoiets dat je bijvoorbeeld als je thuis zit... de sfeer goed probeert te maken met je vrouw en je kinderen? Ja, dat, dat je de gangmaker bent? Dan kom je wel op een ander vlak terecht. Want dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk mensen met wie je dagelijks leeft... en met wie je ook de momenten dat je zelf even niet zo poepie bent deelt. En dan? Wie, wie flirt je dan op? Over het algemeen is dat, zijn dat... Nou, mijn zoon is nu in de leeftijd dat hij, dat hij zelf eigenlijk de meest zacherijnige partij is. Die is twaalf, dus die is een soort aan het puberen. Maar dat mag ook. Maar mijn dochter is eigenlijk wel het zonnetje in huis hoor. Diana ook wel. Maar mijn dochter is wel echt... Die zegt dan, papa, ik hou van jou. Dat zegt ze een keer of 400 per dag. Dus dat, uh, dat smelt je wel een beetje, toch? Best wel, ja. A simple man. Nee, ja, Erik is gewoon echt een heel bezig baasje. Hij is heel druk. En dat, dat gaat thuis eigenlijk heel vaak door. Dus waar ik bijvoorbeeld heel goed mijn rust kan nemen... door gewoon een boek te pakken of een lekkere CD op te zitten... en dan helemaal tot rust te komen bij muziek. Met een grote pot thee. En daar houdt hij sowieso niet van. Dus dat is een probleem. Um, Erik holt heel erg door. En die werkt thuis eigenlijk ook heel vaak. You have to go and let it die into deep, and out of time. Why you have to go and let it die. You think of me, maar eh, op een of andere manier doe ik werk dat als je dat doet dat het opeens ook altijd heel veel is en veel tijd in beslag neemt. Ik bedoel, ik kan niet een radioprogramma van 2 uur en 10 minuten doen, dat gaat niet. Dus dat kost 2 uur. En als je trainen van 3 uur kost het 3 uur. Dus Um, dus er ligt altijd wel iets. Een moment, die, die spaarzame en schaarse moment dat er even niks ligt... Dan, word ik wel, dan ben ik wel heel gelukkig. En ook als ik lekker aan het werk ben, hoor, trouwens. Maar dat, die moment dat ik even... Ah. Hij kan heel slecht kiezen. En, en hoe, wat natuurlijk zo werkt, is hoe populairder je wordt of hoe meer leuke dingen je doet. en je laat zien dat je heel veel verschillende dingen kunt. hoe meer mensen naar je toe komen: van goh, kan je dit, kan je dat. we hebben dit bedacht, zou je. En Erik is iemand die heel slecht kan kiezen. Dus die wil alles. Weet je, als die tien leuke aanbiedingen op één dag krijgt, allemaal in verschillende disciplines. en hij vindt het allemaal leuk en het is allemaal op dezelfde dag, dan is hij geneigd om uh, tien keer ja te zeggen. Uiteindelijk kom je daardoor natuurlijk toch in de problemen. Um, maar ja, dat is Erik. Hij is heel enthousiast. Hij vindt alles leuk en hij heeft overal wel een mening over... of hij heeft bij alles wel een gevoel van, ja, hier heb ik iets aan toe te voegen. Hier kan ik wel iets mee. En dat is helemaal te gek, maar ook ingewikkeld. vind, kan ik geen nee zeggen. Dan stapel ik het op en dan ik een menselijke muur van ja. En dan denk ik op een gegeven moment: oh fuck, hoe kom ik over die muur heen? En dan moet ik gaan ladderen en gaatjes erin tikken en dan <laughs> wordt het een drama. En dan, oh, en dan uiteindelijk oh, dan is die muur geslecht en dan denk ik: ik doe het nooit meer, zeg dan gewoon nee. En dan gaan er twee weken goed en na vier weken kijken en dan staat er weer zo'n muur. Dat is een rode draad en het zal misschien wel nooit veranderen. Maar dat is, uh, dat is een, een hele belangrijke rode draad. Als ik iets leuk vind, dan zeg ik altijd ja. mijn agenda eigenlijk al gewoon te vol met dingen. Want je bent radio DJ, ja. muzikant, ja. acteur, schrijver, mm. vader van twee kinderen, echtgenoot. Verventbolig. Verventbolig. <laughs> ja, zeg maar, de 3FM-groep gaat eens in het, in het jaar gaan ze met z'n allen. En Kortom kon er nooit bij zijn vanwege 3 voor 12. En toen hadden we besloten van, nou, dan gaan we een keertje met een kleine gezelschap gaan we voor hem bolen En dat vond hij fantastisch, dat had hij sinds zijn kinderjaren niet meer gedaan. En dat zie je ook met zijn aan, want dan kan hij eventjes... Dus de, de serieuze uh, toon laten vallen en gewoon ja, even kleine Erik zijn of zo. Heel grappig. Want... Nou, hoe, hoe wil je het liefst herinnerd worden als we al die dingetjes even zo opsommen? Hoe wil je het liefst in de geschiedenisboeken komen? Het maakt me eigenlijk geen flikker uit, weet je dat? Het maakt me echt niet uit. Ik hoop dat ik voor mijn, voor mijn familie, voor mijn gezin... Ook, ik hoop dat ik voor mijn kinderen een waardevolle, waardevolle vader ben geweest. Een lieve, leuke en een waardevolle vader waar ze iets van opgestoken hebben. Want ze zeggen, nou, dat was, zo was hij. Dat is tof. En qua werk... Eigenlijk het, het gebeurde er twee jaar geleden iets. Toen kwam er een, een jonge gitarist naar me toe en die zei... Uh, uh, die, die ik helemaal niet kende. En uh, die ging bij een groot bandje spelen. Ik ga niet zeggen welk bandje, maar die ging opeens bij een groot bandje spelen. En ik feliciteerde hem daarmee, want ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Ik zei, jezus, te gek, man. Wat leuk, kom je daar nou weer terecht? Zei hij, dan heb ik aan jou te danken. Oh, ik zei, hoe bedoel je dat dan? Hij zei, nou, door jou ben ik gitaar gaan spelen. Toen dacht ik, wow want wow. ik ben helemaal niet zo'n goede. Ik ben helemaal geen goede gitarist. Maar blijkbaar toch met een. Met het, met, uh, voor hem dan met het charisma dat hij dacht: oh, dat wil ik ook. Dus dat vond ik. Dat was een moment dat ik dacht: nou, als, er, als er dus ook maar één of twee van dit soort gasten rondlopen. die dan ofwel naar de radio willen, of een gitaar in hun handen willen pakken. of een boek willen schrijven, of iets bij het Rode Kruis willen doen. om het zomaar even samen te vatten. Ik ben dan allemaal wel heel erg geslaagd. Juist. Ten dode opgeschreven was dat. Een idee van BNN, van uh, radiomaker Frank van der Lende. Um, mocht je hier iets over vinden, dan kan dat via radiolab.radio1.nl. Maar natuurlijk ook via Twitter, hashtag radiolab. En ook aanmelden via radiolab.nl kan nog steeds voor het luisteraarspanel. Doe dat vooral, we zijn erg benieuwd. En um, u bent bepalend in welk programma wellicht een plek krijgt hier op uh, Radio 1. Uw oordeel en het oordeel van een vakjury. Over een uh, vakkundige oordeel gesproken, inmiddels Tom Blomberg in de studio. Is het allemaal veilig gegaan op de snelweg? Zo te zien. Uh, ja, je zit, uh, het zit allemaal er nog aan. Hè? Um, je hebt geluisterd naar dit uh, portret van 9 minuten van Erik Kortom. Wat vond je ervan? Essentieel is, wie vraag je? Zijn, voordat het te klef wordt. Hè? Mm -hmm. Want, uh, ja, weet je, bij een, uh, in memoriam is het wel zo dat uh, je altijd alleen maar de positieve punten hoort over iemand die is overleden. Ja. Nu leeft hij nog. Dus wie vraag je en uh, kan hij ook reageren, Erik, op de op aanmerkingen die hij hoort? Kan hij het weer leggen? Kan mm -hmm. hij in discussie gaan? Mm -hmm. Kan hij het ontkennen? Dat is als je leeft natuurlijk nog mogelijk. Ja. Als je bent overleden, niet meer. Tot zover uh, volg ik je. Dat klopt. Ja, dus dat is even essentieel voor ja. de opzet van het item. Ja. En om maar vind je dan dat, uh, dat er een ander iemand had gekozen moeten worden? Nee, het af, los van, uh, van Erik uh, Kortom, maar mm -hmm. het gaat erom... als je leeft, kun je nog uh, reageren op de dingen die gezegd worden. En dus ook omdat ik zeg, uh, wie vraag je? Uh, je kunt natuurlijk ook, uh, wat Nieuwe Revue ook doet trouwens... Hè? Nieuwe Revue in een uh, rubriek elke week. Dat wie ze... denkt puntje, puntje, puntje wel dat hij is? Mensen in het nieuws, en prominenten. Tien of vijftien uh, mensen ja. geloof ik. En het aardigste is natuurlijk als je leest uh, de mening van uh, uitgesproken laat ik zeggen, tegenstanders. Ja. Of mensen die kritisch Kritik. zijn. Ja. En bij dit portret wat ik net hoor van Erik kortom, hoorde ik niet echt dat er nou iemand is die een hekel heeft aan hem. Nee, en dat is dat wat jij bedoelt. En in memoriam heeft dat over het algemeen natuurlijk altijd. Nooit uh, iets negatiefs over de doden. Um, en in dit geval, omdat het bij over iemand levens gaat... vind je dat het wel erin hoort. Om het een beetje boeiend en spannend en uh, ja, uh, ja, een beetje prikkelend te houden. Ja. Het is een, een radioportret. Wat vond je ervan hoe het gemaakt is? Beetje... Heb je lekker geluisterd? Nou, een beetje erg veel lawaai met, met die muziek ertussendoor. Ja. Uh... Maar is dat niet je genre, niet je smaak? Of vind je ook dat het er eigenlijk niet tussen hoort? Nou, dan moet je even overheen kijken of even doorheen luisteren. Maar het wordt een beetje onrustig uh, gemonteerd. Hmm. Nou, ik begrijp ook niet zo goed de keuze van die muziek. Want ik begrijp dat het zijn favoriete muziek is van iedereen. Uh -huh. Jazeker. Nou ja, dat ja, vind ik ook een beetje. Uh... Ah, Oké, okay. je, je wil hem. Je wilt hem, je wilt hem je wil hem neerzetten, je wil hem profileren. Hè? Wie is Erik Corton? En dan met de mening van uh, ja, het meeste wat ik zo hoorde... vrienden, bekenden en familie. Ja. Maar als je echt een compleet portret wil hebben... een beetje een, ja, laat ik zeggen, een, uh, een veelzijdige indruk van wie is Erik Corton... dan moet je toch ook, vind ik hoor... de mening horen van mensen die hem niet zo aardig ja, vinden. Je mist een kritische noot. Ja. Um, uh, de titel, ten dode opgeschreven? Nee, vind ik ook niet, vind ik ook niet, uh, vind ik ook niet lekker. Nee, nee, nee. nee, nee ten dood opgeschreven, alsof hij, alsof hij, is gedoemd, alsof hij. Uh... Alsof hij nu al hoort dat hij, uh, dat hij met één been in het gras staat zo'n beetje. Nee, laten we hopen dat dat sowieso... is ook niet het geval, dus laten we het ook zo houden. Nee, geen uh, goede was... titel. Geen goede titel. titel. Nou, een lichte, kritische toon hoor ik hier van Tom de, um, de Johan Derksen van uh, de Radiolab. Ja, ja, maar dat mag. Daarvoor zit je hier ook. Uh, en uh, voor uh, Frank van der Lenden dan weer gelukkig... dat je er uh, niet bepalend bent in het oordeel... of dit programma dan weer op de Radio 1 komt of niet. Want uh, u thuis bepaalt mede... en daarvoor kan je dus aanmelden op Radiolab.nl. Nog even net, de uh, eerste bijdrage van... Het radiolab ging over de sportverslaggever, een ode aan de sportverslaggever. Uh, de VPRO-maker daarvan zei: die sportverslaggevers, die we altijd langs het voetbalveld horen of op uh, nu tijdens de tour, die moeten nou eens een keer uh, verslaggeving gaan doen van Koninginnedag bijvoorbeeld, of van andere grote nieuwsevenementen. Ben je het daarmee eens? Schoenmaker, hou je aan je leest. Ja, denk je dat het niet werkt? Nee, dan moet je wel. Nou ja, het zou kunnen, maar dan moet je veelzijdig uh, radiotalent zijn. Wil je dat uh, goed kunnen weergeven? Oké. Okay. Nogmaals, hashtag Radiolab of radiolab.radio1.nl voor je mening. U luistert naar het Radiolab. Wat vinden ze eigenlijk van me? Ouderwets interviewen op een nieuwe manier. Art ondervraagt BN'ers aan de hand van tweets, blogs en Facebookberichten. Dat hoor je allemaal straks. Wat vinden ze van mij met AVRO-presentator Art maar zometeen eerst een bijdrage van de EO, van de makers van Dit is de Dag hier op Radio 1. En die bijdrage heet Mijn Steen van Anne van der Meijden. Maar eerst Piet Foxes. Fleet Foxes waren dat met Lorelai. En misschien is dat dan muziek die beter is voor Tom van der Velde. Want die mailde zojuist uh, misschien wat rustigere muziek gebruiken. Dat ging dan over de reportage en het portret van Erik Corton... Um, en verder zegt Tom van der Velden nog... het is misschien wel een leuk experiment, maar het was wel super saai. Nou, dat is duidelijk. En dat ging dan weer over de uh, bijdrage... Uh, waar een ode werd gegeven aan de sportverslaggever. Nog een reactie op Twitter. Te gek portret van Ed Erik Korton. Erg mooi. goede achtergrondmuziek ook. Nou goed. Meer reacties zijn van harte welkom. Hashtag Radiolab of... Het Radiolab kan natuurlijk ook. En anders radiolab radio 1nl voor de mail. Zo zie je, iedereen heeft er verstand van. Hè? Ja, en dat is ook een beetje de bedoeling. Uh, alle meningen zijn van harte welkom. We gaan nu naar iets heel anders. We gaan naar een bijdrage van de EO. Um, namelijk van Anne van der Meijden. Makers van Dit is de Dag hier op Radio 1 hebben Mijn Steen gemaakt. Ooit gaat het gebeuren. Je eigen begrafenis. Herinneringen, een lach en een traan. Maar wat wordt er over je gezegd als je dat nou eens zelf kon uitmaken? In Mijn Steen, een vooruitblik op je eigen begrafenis. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. In deze tweede aflevering van Mijn Steen, Anne van der Meijden... Deze Twentse dominee is vooral bekend geworden als professor in de communicatiekunde. En daarnaast omdat hij koninklijke trouwdiensten deed en hij kinderen doopte van verschillende oranjes. En tussendoor vertaalde hij de Bijbel in het Twents. En hij schreef tientallen boeken, onder meer over de Zwarte Kousekerken. Anne van der Meijden leest zijn zelfgeschreven grafrede en koos zelf de muziek die op zijn begrafenis moet klinken. Gregoriaans uit een Zuid-Frans nonnenklooster. Laat ik het beeld gebruiken van een ellipse met twee brandpunten. De eerste wordt gevormd door zijn keuzes... voor alles wat met overdracht te maken heeft. En dat is natuurlijk een ander woord voor communicatie. Hij is altijd in de band geweest van de verwondering... over de weg die een boodschap gaat van A naar B. Van de schepper naar ons mensen. Van de ene mens naar de andere. Van de communicatie van de mens met zichzelf de betrouwbaarheid van de boodschap... en de onherroepelijke storing die in de overdracht ontstaat. Ja, u bent nu in uh, Usselo, Dat is dus een, een plaatsje, de, ja, een kilometer of drie, vier van Enschede, je vlakbij dus. En dat is een hele oude begraafplaats. We hebben twee graven daar gekocht, mijn vrouw en ik. Daar komen wij uh, te liggen. Als kind moesten we daar altijd heen met... Uh, met hemelvaartdag of een tweede Pinksterdag gingen we wandelen of fietsen naar, naar Usselo. En dat was dan een uitspanning. En dan kreeg je Rania en dan kon je naar huis. Hè. Zo, zo, zo ging dat vroeger. Maar eh, er is ook een prachtig kerkje bij. Ik weet niet of ze daar de dienst willen houden als ik dood ben. Ik heb dat, denk ik, liever in Enschede in de Vredeskerk. Dus het plekje waar ik geboren ben, dat huis is er niet meer. Maar het plekje, ik dacht, ik, ik wil zo dicht mogelijk bij dat plekje liggen. En ik wil ook zo dicht mogelijk. Een kerk zo dicht mogelijk bij dat plekje in de buurt. Daar wil ik graag dat ze de dienst houden. Is er op uw begrafenis verdriet? Ik hoop het een mengsel van, van gezelligheid en dankbaarheid. Er zal gemoedelijkheid zijn, gemoedelijkheid. En geen, uh, geen moeilijke vragen, geen, geen dogmatische vragen... of ook niet over hemel of hel of... Of, of, of dat soort dingen. Nee, uh, het is te klemerig. Ja, je moet niet zoveel zeggen over dingen die je niet weet. Als je het niet weet, moet je het ook niet over praten. En dat geldt voor de hemel... en dat geldt voor al, allerlei dingen die over God gaan. Als, als iemand goed geleefd heeft... en dat drukken ze hier dan vaak uit met... Uh, ja, hij heeft nums tekorten gedaan, Hij heeft niemand tekort gedaan. En nee, zal het goed met hem maken. Weet je wat het voor geloof is? Vang net geloof. Inzicht in de wetmatigheden van de communicatie leerde hem... wantrouwen te hebben tegen alle zekerheidstheologie en dogmatisme. Uit zijn boeken ademt een geest van relativering, gemoedelijkheid en tolerantie. Hij vreesde dogmatische uitspraken. Het tweede brandpunt in de ellipse was zijn grote interesse... voor de streek waarin hij geboren is. Ruim 16 jaar werkte hij aan de vertaling van de Bijbel in het Twens... En ruim vijftig jaar preekte hij regelmatig in zijn moedertaal. Ik ben gauwt nou opsluiten met mijn gebed. En dan stel ik voor dat als die zingt... omdat dit in eerste in de moedersproken is. En het leed wat hier is, steekt, dat is de wiese van Psalm 118. Ik ken Hoe ziet die begrafenis van u eruit? Het moet heel dicht bij de mensen zijn. Er moet uit de Twentse bijbel gelezen worden. Er moet een lied gezongen worden op een gitaar. Ik hoop dat... Ik hoop dat ik Herman Vinkers verre overleef en Daniel Loewes ook. Als ik uh, eerder doorga dan zij, uh, dan zijn ze er denk ik wel. Ja, we zijn goede vrienden. Die moeten ze dan maar uitnodigen dat die nog een mooi liedje spelen. Die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij. Die mag direct de... En gelezen moet worden op Psalm 131. Ik heb mezelf tot rust gebracht. Ik ben stille. worden Zoals een klein bij de moeder ligt, als zo'n klein, zo ben ik. Ik heb mezelf tot rust gebracht. Ik ben stiller. Zoals een klein bij de moeder ligt, als zo'n klein, zo ben ik. Ja. Nou, nou, hoor ik het in mijn eigen taal. Dat is natuurlijk het, uh, het geheim, eigen taal. Maar raakt het dan het hart dieper of ja, zo? Wat ja, er... ja, ja. Ik heb nogal eens meegemaakt dat mensen me na een twentse dienst bij de hand gaven en zeiden, nou. Je hebt me wel achter het vest gekeken. Met andere woorden, je hebt de binnenste geroerd. Je hebt, je hebt me aangeraakt. Hè? Ik merk altijd als ik preek in de Twens dat herkennen de mensen. En wat herkennen ze dan? Dan herkennen ze het eigen van hun, hun, hun, hun eigen geloof. En het geloof is uh, ja, een ander soort geloof dan in het westen van het land. We hebben hier een eigen volkscultuur en die maakt dat we... Uh, veel meer aandacht leggen hier op het, uh, het gewone leven. Uh, we hebben hier natuurlijk nog veel meer dan de rest van Nederland. De noberschop. Het omzien naar elkaar. En ook een... Uh, we spreken hier altijd een beetje van een stille ecumen. Dus laat de geestelijkheid maar vechten. Het interesseert ons helemaal niks. Als ik preek in de Twens is één derde katholiek... één derde protestant en één derde... is absoluut buitenkerkelijk. En dat is het eigene. Dus die taal die draagt iets over. Waarvan ze zeggen, zo, zo, zo, zo hebben we het nooit gehoord. Nee, dat is ook zo. Je mag ook en beheuren. Je mag zien een glans over hoe schienloten en ongenadig. Je mag ook zien gezicht liefde vol De twee zonen van Margriet, die ik getrouwd heb, Margriet en Pieter, ja, natuurlijk, die krijgen ook allemaal een uitnodiging. Ja. En ik heb van die twee, ook nog vijf kinderen gedoopt in de kapel van het Loon. Dan zou je kunnen denken, ja, dat is toch wel een, een geslaagde man en die is misschien ook wel een beetje ijdel dat hij dit mooi vindt om te doen. Ja, tuurlijk. Dat is toch logisch. Uh, ik ben er wel van geschrokken als je dan de opmerkingen van collega's hoort achteraf. Hè? Groen en geel van jaloezie, omdat ze dat niet hebben mogen doen. Maar goed, daar trek ik me dan verder ook helemaal niks meer van aan. Zullen ze op uw Uitvaart ook iets zeggen over die ijdele kant van u? Dat betekent wel. Misschien doet mijn zoon dat wel. Hoewel, ja, dat weet ik ook niet. Maar hij zou kunnen zeggen, ja, die ouwe die wist toch ook wel heel goed... dat hij het heel goed kon, hoor. Zoiets. Waar ben je zelf op het moment dat je begraven wordt? In het ongewisse. Dat weten wij niet. En wat is dan dat ongewisse? Dat is dat we niet weten. Ongewissen? Dus of er nou een hemel is, of hoe je het noemen wil. Of de vangarmen van God, dat weet ik ook niet. Maar het is het ongewetene. Ik heb een steen verlegd in een rivier of Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Uh, ik heb denk ik een steen verlegd voor die mensen... die in de loop van de jaren uit de kerken kerk gegaan zijn. Duizenden. Ik voel mij zeer verwant met die mensen en ik heb geprobeerd om een, nieuw, een nieuwe spiritualiteit met die mensen op te bouwen. En wat blijken ze dan van u meegekregen te hebben? De vrijheid, de ruimzinnigheid. het, het zelf gevormde godsbeeld en de met, binding met Jezus. Ik word misselijk van de zogenaamde shock theologie. Maar dan is je oké. -ok, dus het eindeloos achteraanlopen van de vaderen. Het hele geloof kan één mens alleen niet hebben. Ik vind het fantastisch dat er vrij evangelische zijn en katholieken. Dat zijn allemaal bloemen die bloeien, allemaal op dezelfde vaas. Zelfde water. Wie bent u dan als roos dat u tegen de tulp zegt, ja ik ben katholiek, maar u bent protestant, u bent wel een bloem hoor, wil ik niet ontkennen. Maar het zou toch fijn zijn als u ook roos werd. Ben jij gek, zegt die tulp. Ik ben, ik ben lang blij dat ik tulp ben. Maar we staan wel samen hetzelfde water te drinken. Toen ik jong student was, dacht ik altijd... ik wil domineer worden in Weerseloot. Dus ik voelde me hier altijd buitengewoon overdadig te Ja. En in, in, in 1960, in januari, heb ik hier voor het eerst... in volledige dienst gehouden in... Uh, in de moedertaal hier, de Twens. En dat was dus vorig jaar, vijftig jaar geleden. En toen hebben ze voor mij hier een boom geplant. En we stonden hier zo rond en er werd een toespraak gehouden. Die boom werd aangeboden. En toen, uh, die eikenboom. En toen stond iemand achter mij en die tikte me beschoten. En die zei in zijn Twents... Ik had nooit dacht dat een nog een keer een eikenboom kreeg. Ja. Wat mag er op uw grafsteen komen te staan? 1 13, er blijven dan over geloof, hoop en liefde. En de leefdigheden met strikten. Uiteindelijk wint hij de eerste prijs. Nou, dat spreekt mij zeer aan. En de met strikten. Zet dat er maar op. is ook niet zo duur, zijn we een paar woorden. Ik ben stil geworden. Zoals een klein bij de moeder ligt. Als zo'n klein, zo ben ik. Van die ene steen het water nooit dezelfde weg kan gaan. Anne van der Meijden sprak over zijn eigen begrafenis. Anne van der Meijden, 82 jaar oud. Hij wil in Twentse grond begraven worden... en zijn vrienden Herman Vinkers en Daniel Lohuis zijn dus alvast uitgenodigd. Een bijdrage van de EO, gemaakt door Peter Siebe. Peter Siebe, goedenavond. Goedenavond. Uh, tweede deel al uit deze serie. Uh, twee weken geleden ook al een eerste aflevering uitgezonden. Um, je hebt ze nu zelf gemaakt, ze zijn af. Wat is je eigen bevinding tot nu toe? Nou, ik heb alleen deze aflevering gemaakt... Ah. Uh, dus niet de vorige. Mm -hmm. uh, uh, en ik vond deze aflevering uh, een mooi avontuur om te maken. Hoezo een uh, mooi avontuur? Omdat uh, ik Anne van der Meijden al lang ken mm -hmm. uit publicaties. Hij wordt als een soort orakel op allerlei momenten uh, nog wel eens bevraagd door journalisten. Mm -hmm. Over kwesties van communicatie en over kwesties van geloof. Want hij, is, uh, uh, hij, hij, hij gelooft is kerkelijk actief. Ja. Uh, en dat vind ik sowieso interessant, wat deze man te vertellen heeft. Dat viel mij op, dat hij van links tot rechts uh, door mensen bevraagd wordt... en dat er ook naar hem geluisterd wordt. Dus ik vind hem zelf gewoon een boeiende man. Ik ja. vind hem ook een wijze man. Maar dan spreek je hem aan over um, de dood. Nou ja, dat is natuurlijk een, een pittig thema. Um, um, is dat nodig? Waarom vind je dat het op de radio moet? Uh, ja, je vraagt eigenlijk even naar de zin... Van, ...of de, het doel van het format wat we gemaakt hebben. Mm -hmm. Wat ik daar mooi aan vind... Uh, ...is dat je het over wezenlijke dingen kunt hebben met iemand. Waar heb je voor geleefd? Waar leef je voor? Nou, Anne van der Meijden is uh, nog zeer vitaal en springlevend. Mm -hmm. uh, dus, uh, maar dit, dit was wat mij het meest motiveerde. Dat je het met mensen over wezenlijke dingen kunt hebben. Hoe wil je herinnerd worden na je dood? Dat zegt dus iets over hoe je nu leeft. Ja. En dat vind, vind ik het meest boeiende aspect van het format... Waar ik deze aflevering voor gemaakt heb. Ja. En toch nog even uh, de vraag. Opvallend, want er zijn uh, drie bijdragers ook vandaag weer in het radiolab te horen... die allemaal een verwijzing hebben naar de dood of naar de begrafenis. Wat is er aan de hand onder de jonge en uh, aanstormende radiomakers van Radio 1? <laughs> of is het een thema die leeft? <laughs> uh, ja, ik denk... Uh, dat, ik, dat kan ik moeilijk voor andere mensen beantwoorden. Mijzelf houd deze vraag best wel bezig. Ik heb, ik heb kinderen, uh, ik zie uh, vrienden, leeftijdsgenoten, generatiegenoten... Uh, die, die komen erachter dat het belangrijk is om... ik, ik ben echt zeg maar halverwege uh, het leven... Uh, dus het houdt mijzelf ook bezig. Van wat heb ik gepresteerd? Wat heb ik neergezet? Ja. En ik vind, ik vind het heel boeiend om mijzelf die vraag voor te houden. Want als ik nog dingen wil bijstellen... Nou, dan hoop ik nog een hoop jaren te hebben om daar wat aan te doen. Dus dat, dat houdt mij wel bezig. Okay. Peter we blijven nog even hangen. Uh, uh, Tom Blomberg zit hier naast me. Die heeft meegeluisterd en flink mee zit te schrijven. Het blaadje staat uh, vol. Um, mijn Steen, wat was je eerste reactie? Nou, de vraag is wel even. Je kunt eigenlijk iedereen wel vragen, hè? die vraag stellen van hoe, wat wil je op je steen... en hoe wil je, je begrafenis uh, verzorg, laten verzorgen. Maar mm. de vraag is nu even aan jou, Peter. Waarom heb je nou net hem gevraagd? Je kunt ook bij je buurman aankloppen... of uh, bij de supermarkt, uh, de kassière. Waarom heb je nou net hem gevraagd? Ik vind uh, Anne van der Meijden een wijze man. Ik had regelmatig dingen over hem gelezen en gehoord. Uh, en ik vind, hij heeft zijn sporen verdiend... als hoogleraar in de communicatiewetenschap... En wat hij te zeggen heeft over hoe boodschappen doorgegeven worden... of dat nou politieke boodschappen zijn, of religieuze boodschappen... of überhaupt communicatie tussen mensen... dat er zoveel ruis optreedt, waardoor de boodschap vaak niet goed begrepen wordt. Ik, ik zie dat als, als vader van drie kinderen zie ik dat ook vaak gebeuren. En tussen mijn ouders en mij is dat ook gebeurd. Dat vind ik zo boeiend wat hij daarover te vertellen heeft. Dat ik om die reden, en omdat hij het gevoel laat spreken... en omdat hij ruimdenkend is... Spreekt, mij deze man, spreekt hij mij erg aan en vond ik het heel fijn om toen ik hem belde en ja. de vraag te stellen, dat hij ook zei, daar wil ik wel aan meewerken. Maar het is dus maar niet zo dat hij dat zelf ook graag wilde, omdat hij het een beetje voor zich uitschuift, nadenken over zijn eigen begrafenis. Het is niet zo dat hij weet dat hij binnenkort zal overlijden, hè? dat hij terminaal is ofzo? Nee. nee, nee. Want hij komt wel heel oprecht over en je hebt hem ook geconfronteerd met uh, zijn ijdelheid, dat vond ik ook sterk. Dus hij komt oprecht en heel persoonlijk over. Het was wel een heel goed verhaal, die man. Ja. Nou, ik ben blij dat jij uh, dat zo hebt uh, uh, uh, beluisterd. Ja. En, en dan denk ik, goh, dan heb ik ook iets mogen overbrengen. En daar heb ik dan weer plezier in als radiomaker. Ja, en die, vorm, die vorm, hè, met die harpen en met die uh, koren en zo. Was dat zijn keuze of heb jij dat als programmamaker uh, gedaan? En dat is mijn keuze, maar ik heb wel gevraagd... welke liederen en welke muziek zijn voor u belangrijk... en mogen gedraaid, gespeeld, gezongen worden... Mm -hmm. op de dag van uw begrafenis. Daar heeft u een paar dingen over gezegd... En sommige uh, van die dingen heb ik kunnen verwerken door dat onder de reportage te zetten. Andere weer niet. Uh, dus ja, het is wel een keuze die ook in overleg met hem gegaan is. En deels uh, heb ik daar zelf, uh, uh, uh, heb ik er zelf vorm aan gegeven. Peter, nog even de vraag. Eigenlijk, Tom, die suggereert het al eventjes. Waarom niet gewoon de buurman? Zou dit ook werken met onbekende mensen? Ik denk dat het ervan afhangt. Uh, ja, goed. We zijn natuurlijk een beetje gewend in ons land om te reageren op bekende namen... Mm -hmm. uh, dan heeft dat vaak wat meer impact. Dus ik kan me die keuze voorstellen. Daar we gewoon, heb ik zelf ook als programmamaker aan meegewerkt. Ik hoop wel dat het stimuleert... dat mensen er ook eens met elkaar over gaan praten. Dus dan kun je dat ook met je buurman eens oppakken... om over zo'n thema te spreken. Of het ook zou werken met onbekende Nederlanders... een goed gesprek voeren... Ja. Ja, daar wordt misschien toch minder naar geluisterd... omdat het gewoon minder de aandacht trekt. Er zijn geen bekende namen. Nee. Vorige keer, um, dat is dan weliswaar niet de aflevering die jij gemaakt hebt... maar toch kun je daar even je mening over geven. Uh, Julia Samuels, uh, presentatrice, die is ja. ziek. Um, ja. Die sprak ook over de dood. Daar waren de reacties in de eerste uitzending toch wel over zwaar. Um, misschien wel te zwaar om zomaar koud op je bord te krijgen. Um, ja. wat, wat, wat, wat denk jij? Want dit klonk in ieder geval luchtiger. Ja, ik heb zelf die aflevering ook beluisterd. En ik moet zeggen, ik werd vooral... Op een gegeven moment was ik in tranen. Ik werd gewoon in mijn hart geraakt. Ik vond het persoonlijk niet zwaar. Ik kan me overigens die reactie wel voorstellen... Mm -hmm. dat als je op je laat inwerken dat zij ziek is... en niet meer beter wordt... en dat je dan zo'n programma over haar hoort... dat dat zwaar overkomt. Dat kan. Mij persoonlijk heeft het meer geraakt in de zin van... zij heeft zo'n boodschap geleerd over wat, uh, wat de pijn in het leven je te zeggen heeft dat ik dat dan toch niet vooral zwaar vind... maar ik, maar ik word vooral gewoon ongelooflijk in mijn hart, in mijn gevoel geraakt. Ja. En dat vind ik dan toch... Uh, ja, daar moet ik even van bijkomen zelfs. En deze aflevering is anders omdat Anne van de Meiden niet uh, in die zin de dood voor ogen heeft. Nee. Dus ik, kan me, ik ben wel blij met je reactie, want dan denk ik... van, het is mooi dat in die serie ook afleveringen zijn... die dus verschillend zijn qua zwaarte. Peter Siebe van de EO, dankjewel voor je bijdrage. Um, reacties over ook deze bijdrage zijn nog steeds van harte welkom. radiolabradio 1nl of anders twitteren, hashtag Radiolab. Um, nog steeds komen de reacties binnen. Mijn steen wordt nu nog gezegd door. Een persoon die zich trendwatcher noemt, Richard Lam... is dat te sterk afhankelijk van de gast die gekozen wordt, matig. Maar ook weer uh, positieve reacties zie ik op Twitter. Prachtig portret. Um, wat is jouw bevinding over het algemeen van Mijnsteen? Mijnsteen, goede titel. En hij vraagt ook, uh, wat mag er op uh, de grafsteen staan? Dus een, de titel van het programma, dat, uh, dat klinkt ook door. Mm -hmm. Heel wezenlijk, wat hij ook zei. Heel inhoudelijk, sterk. Uh, heel aardig item dit. Goed. Positieve geluiden. Um, alles nog steeds welkom. Um, Radiolab.radio1.nl Volgende uur nieuwe programma-ideeën. Drie nieuwe. Serieuze kindervragen worden beantwoord door deskundigen. En weten BN'ers wel hoe er echt over ze gedacht wordt? De Afro gaat zometeen in gesprek met Jan Slachter. Presentator Art Wooyakkers. Na het nieuws. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT.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 Nee. De zomerseries van OVT. Radio 1. Zo! Morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten.